Vijf uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. Windhoos treft wijk bij Duurstede. KLM-toestel terug naar Schiphol na blikseminslag. En Lampedusa herdenkt omgekomen migranten. Een windhoos heeft in wijk bij Duurstede veel schade veroorzaakt. In de wijk Molenfleet vlogen dakpannen van huizen. Sneuvelde veel ruiten en werden bomen ontworteld. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht zegt dat de schade omvangrijk is maar dat er voor zover bekend niemand gewond is geraakt. Op de snelwegen, vooral in het midden van het land... veroorzaakte stevige hagelbui overlast... onder meer op de A1, de A30 en de A28 bij Amersfoort en Utrecht. Er kwamen verschillende meldingen van ongelukken door gladheid of hagel. De politie raadt automobilisten aan alert te zijn... ook als de hagelbui voorbij is. Een KLM Cityhopper is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Schiphol. De piloot besloot uit voorzorg rechtsomkeer te maken... nadat het toestel in een zware onweersbui was geraakt door de bliksem... Volgens onbevestigde berichten waren er problemen met de besturing van het vliegtuig. Dat vloog in overleg met de luchtverkeersleiding een extra rondje boven Amsterdam... en keerde daarna terug naar Schiphol. Uiteindelijk kon de piloot het toestel aan de grond zetten op de Buitenvelderbaan. Volgens de KLM zijn er 72 passagiers en de bemanning niet in gevaar geweest. In Den bos is vannacht een gewonde man gevonden in de kofferbak van een auto. De politie nam polshoogte bij een huis omdat daar ruzie was uitgebroken... maar in het huis zelf was het rustig... Voor de zekerheid controleerden ze een auto die voor de woning stond. In de kofferbak vonden ze de gewonde man. Daarna pakten ze twee mensen op die in het huis waren. In het ziekenhuis werd later de gewonde man aangehouden samen met een andere man. Die was ook gewond geraakt omdat hij tijdens de ruzie vanaf de derde verdieping van het huis naar beneden was gesprongen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd in het huis in Den Bosch. In een flat in München blijkt ruim twee jaar geleden een enorme kunstschat te zijn gevonden. Het gaat om 1500 kunstwerken waarvan er honderden gelden als kunst die door de nazi's is geroofd. Onder de werken zijn topstukken van Almeer Picasso, Matisse, Chagall, Klee en Lieberman. De flat is volgens het weekblad Focus eigendom van de zoon van een kunsthandelaar die in de jaren 30 en 40 de kunstwerken via de Naties in handen kreeg. Zeker 200 werken staan internationaal als vermist geregistreerd. Een kunsthistorica uit Berlijn probeert de herkomst en de waarde van de schilderijen te achterhalen. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn de Afrikaanse migranten herdacht die precies een maand geleden omkwamen toen ze probeerden per boot Europa te bereiken. Er verdronken 366 mensen toen de boot in brand vloog en zonk. Met de rouwceremonie werden op het eiland de eerste 40 van de 366 bomen geplant die uit de nagedachtenis op Lampedusa komen. De Afrikaanse Unie had vandaag uitgeroepen als dag van rouw voor het hele Afrikaanse continent. In het oosten van Congo heeft de Congolese rebellengroep M23 een staakt het vuur afgekondigd na anderhalf jaar vechten. De beweging zegt dat het met de regering wil onderhandelen over vrede. De rebellen zijn door het regeringsleger steeds verder naar het oosten van het land verdreven en hebben zich verschanst in de bergen. M23 bestaat vooral uit deserteurs die zeggen dat ze vechten voor de rechten van Tutsis, een minderheidsgroep in Congo. De rebellen zouden bij hun strijd worden gesteund door het buurland Rwanda. De regering van Rwanda ontkent dat. Feyenoord is in de Eredivisie opgeklommen naar de vierde plaats. De Rotterdammers wonnen in Leeuwarden met 2-0 van Cambuur... door doelpunten van Immers en Tevreden. Kauw tegen Heracles werd na 20 minuten gestaakt. Het regende in Deventer zo hard dat het veld onbespeelbaar raakte. Eerder op de middag werd Groningen tegen Rode JC 3-3. Dus vandaag nog een wedstrijd in de Eredivisie. Utrecht tegen Herenveen en dat duel is nog bezig. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en zijn er opklaringen. Later opnieuw bewolking en vannacht regen. De wind krimpt naar zuid tot zuidwest en neemt toe tot hard langs de westkust. Morgen vroeg trekt het regengebied weg, gevolgd door nieuwe buien. En het wordt morgen ongeveer 10 graden. Fort introduceert de supercomplete Monteo Platinum.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 Burger King. Taste is king. Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl We gaan snel over naar Parijs. De tennisfinale tussen Ferrer en Djokovic. Het zag er helemaal niet naar uit, Mark, maar... Ja, Listoires Repet zou je kunnen zeggen. En dat, dat is inderdaad ook zo. Want Novak Djokovic, 5-3 stond hij achter in de tweede set. Net als in de eerste set. Toen won hij met 7-5. Ja, en hij wint ook de tweede set met 7-5. Twee keer een break op een rij. Weer vier games achter elkaar voor Novak Djokovic. Ja, en dan moet je toch zeggen dat David Ferrer het vreselijk heeft laten liggen. Twee keer serveren voor de setwinst. In de eerste set en in de tweede set. Ja, dan moet je gewoon één keer in ieder geval de set binnenhalen. Natuurlijk. Novak Djokovic tilt zijn niveau dan naar een iets hoger level. Hij kan dan altijd ietsje meer. Daarom hoort hij bij de, de grote jongens, bij de absolute wereldtop. Maar toch, ja, Ferrer, je moet dit gewoon, dit mag je niet zo weggeven. Je moet gewoon, nogmaals gezegd, één van die twee sets binnenhalen. Maar op het moment dat het moet, op het moment dat hij die set kan binnenhalen, ja, staat hij er gewoon niet David Ferrer en geeft hij de partij zo uit handen schlemielig. En dan komen we weer terug op waar we het eerder dit programma over hadden. Ja, waarvoor hebben we het niet zo vaak over Ferrer? Hoort hij dan niet bij de wereldtop? Nee, hij hoort er dan dus niet bij. Dit onderscheidt de grote jongens, de Djokovic, de Feders, de Nadals van deze wereld, van David Ferrer. Het is net, net niet. Het is 7-5 en 7-5 in het voordeel van Novak Djokovic de titel in Parijs gaat dus naar de Servier. Hij zal vanavond nog naar Londen vliegen. Daar zal hij morgen alweer gaan trainen. Want dinsdagavond wachten alweer zijn partij tijdens die ATP World Tour Finals. En dan speelt hij tegen niemand minder dan Roger Federer. Geweldig. Djokovic heeft zijn hart weer getoond. Heeft zijn, zijn, ja, zijn, zijn kampgeist, om het zo maar even te zeggen, heeft hij weer laten zien. Twee keer komt hij terug van een 5-3 achterstand. Maar hij is de grote winnaar van het Masters toernooi in Parijs. Persie. Wat doet Heerenveen aan de achterstand, Bas Ticheler. Ja, voorlopig niet veel in cijfers, want het is er altijd 1-0 voor Utrecht. Als je nou wil lachen, dan kun je natuurlijk gewoon een keer naar Hans Tilwo gaan. Maar je kan ook gerust eens een keer een eredivisiewedstrijd bezoeken. Want uh, zo af en toe galmt er een uh, John Landing-achtige hier door het stadion. Omdat er echt zoveel verkeerd gaat aan beide kanten overigens. Dat, het, uh, nou ja, dat je echt af en toe denkt dat je in de, in de, voor de gek wordt gehouden. Maar ze doen echt ongetwijfeld hun best. Maar voorzetten die vanaf de rechterkant helemaal aan de andere kant van het veld over de zijlijn gaan. Schoten op doel die de achterlijn niet halen. Maar ook bij de cornervlag ergens weer over een zijlijn dwarrelen. Antwoord op je vraag. Wat doet Heerenveen aan de achterstand? Nou ja, in cijfers niet veel. Wel zijn er twee flinke kansen geweest. Fin Bogasson. Die voor de tweede keer eigenlijk oog en oog stond met Ruiter. Maar voor de tweede keer niet schoot, maar er omheen wilde. En voor de tweede keer dat zag mislukken. En even later de roon met een schot van dichtbij. Dat door Ajoep van de lijn werd gehaald. Zo is Heerenveen wel dicht bij de gelijkmaker geweest. Maar dichtbij is nog niet goed genoeg. En met permissie nog even in de Galgenwaard blijven. Want er ligt een vrije schop Klaar voor Ziek. En die kan dat wel. Bal ligt twee meter buiten het strafschopgebied. Viermans muur van Utrecht opgetrokken. Ruiter op zijn post. Maar is dat genoeg? Bal wordt onderweg aangeraakt en. Voor de zekerheid toch nog maar een vuistje ook van de keeper. En dan uh, nou gaan we weer lachen met z'n allen. nu om de scheidsrechter. Die bal die door Ziek wordt geschoten wordt. En door de muur aangeraakt. En ook nog door de keeper. Die hem voor de zekerheid <lacht> nog even over de lat dicht. Wie is die scheidsrechter Kamphuis denkt waarschijnlijk. Want zo was het vroeger op school. Min mal min is plus. Hm. Dus ja, dan zal het wel gewoon een doeltrap zijn. Ja, we lachen ons helemaal gek. Hartstikke leuk. Ja, deze man heb ik in de eerste divisie ook een paar keer voorbij zien komen. En ja, dat niveau is hij dan toch ontstegen, kennelijk. Nou, het is hetzelfde niveau toch ongeveer? Nee. nee, maar hij heeft promotie gemaakt, meneer Kamphuis. Oh ja. Nou ja, oké. Okay. We doen het ermee.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 The morning and your head gets so twisted. So Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna, go. gonna sleep tonight?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 McDonald's, this is the life. Nu werd je geleden eindigde Kambuur Feyenoord in 0-2. Bij Rus was het 0-1. Doelpunt gemaakt door Immers. En de 2-0 werd gemaakt door Tevreden. Die ingevallen was voor de tegenvallende arme terels. Feyenoord vond de uitwedstrijd in Leeuwarden zonder goed te spelen. Maar gezien de periode waar de Rotterdammers in zitten, maakt het niet uit hoe de punten gepakt worden. Vindt Ronald Koeman. Nou, als, je, als je vorige week verliest, en, en dan weet je dat je, dat je moet winnen. Ja, en dan kijk je wel eens uh, meer naar resultaat dan naar uitvoering. Ondanks dat vind ik dat we ver onder de maat uh, in de eerste helft gespeeld hebben. En niet alleen voetballend gezien, maar uh, ook qua instelling, qua agressiviteit. Qua maar het geluk dat we uh, zelfs voorstonden, want dat was onterecht. En, uh, en de tweede helft werd het allemaal beter werd het ook wat rustiger, kwam wat meer aan de bal. En uiteindelijk win je op dat moment wel verdiend, maar... het had veel slechter kunnen aflopen, met name in de eerste helft. Nu heb je enorm veel ervaring als coach, door de loop der jaren heen opgedaan. Kan je dan verklaren hoe het mogelijk is dat je ploeg op deze manier aan de wedstrijd begint? Nee, daar heb ik geen verklaring voor. Het enige wat je kunt bedenken is dat ze... Dat ze twijfel hebben, twijfel in, in, in, in hunzelf, in, in, in het spel. Waardoor je misschien wat apathischer lijkt dan, uh, dan je bent. Maar ik vind gewoon dat je duels moet winnen. Je kunt niet alles winnen, maar alles was voor Kambuur. En dat, dat heeft te maken van dat je een wedstrijd niet goed genoeg uh, agressief in een wedstrijd uh, komt. En dan, uh, dan kom je tekort en dan zie je situaties minder snel. En ook voetballend waren we ver onder de maat eerste helft. Ja, want wat zit je dan meer dwars? Die felheid in de duels of de onnauwkeurigheid in de opbouw van achteruit? Ja, maar Cambuur probeerde ons vast te zetten. Ja, en dan, dan moet je goed zijn om daaruit onderuit te kunnen spelen. En dat waren we niet. Maar ik vond met name dat we tekort schoten in, in, in, in agressiviteit. Want uh, we wisten dat Cambuur een enthousiast ploegje heeft... En dat doen ze. En dat brachten ze met name ook in de eerste helft vandaag. Ja, en dan moet je de strijd aangaan. En dat vond ik de eerste helft ondermaats. Je overleefde de eerste 25 minuten. Daarna kom je wel wat beter in de wedstrijd. Het breekpunt, denk ik, is echt wel die goal van Immers. Zo vlak voor rust. Altijd een belangrijk moment, maar nu helemaal, of niet? Ja, tuurlijk. Want dat geeft een knak aan een tegenstander. En zelf geeft dat vertrouwen. En Je leert van zo'n eerste helft. Dat kun je ook in de rust nog aangeven. En dan vind ik dat we de tweede helft uh, dat beter hebben gedaan. Maar dat, dat is te weinig, want uh, er zijn te veel momenten geweest. Met een beetje pech en, en, en een betere afwerking van Kambuur, Dan verlies je de wedstrijd vandaag. Ja, bij jou blijft dus, uh, dat is misschien ook wel logisch, de eerste helft hangen. Waren ook mensen die zeggen die tweede helft uitstekende controle geweest Nou, we zijn wel weer in de wedstrijd gegroeid. En uh, ik kan niet ontkennen dat het resultaat ook belangrijk is. Want we willen hoger op. En, en, en dat doe je alleen maar met overwinningen. En vandaar de, de teleurstelling, met name vorige week. En dat hebben we grotendeels in resultaat uh, rechtgezet vandaag. Maar dat moet ook nog meer op een wijze wat, wat past bij dit elftal. En dat was uh, de eerste helft niet zo. Het is bijna rust bij Utrecht, Herenveen, Bas Tichler. Ja, 1-0 nog altijd. We zitten in de extra tijd. Nog even één ding over de scheidsrechter. Nadat uh, wij dachten de heer Kamphuis, die ook op ons scoreformulier keurig staat... wat merkwaardige beslissingen nam, kwam die plotseling op onze monitor close-up in beeld. En toen keken we elkaar aan. Toen dachten, nou, wie het is, is het. Maar niet de heer Kamphuis. Wat blijkt nou? Uh, volgens onbevestigde berichten heeft de heer Kamphuis die scheidsrechter zou zijn een blessure opgelopen aan de lies in de voorbereiding. En is te 11 uur de heer Lindhout, de vierde man, opgetrommeld... om deze wedstrijd in goede banen te leiden. Nou is dat dus voorlopig nog niet zo gelukt. Maar hij is wel de man die op de fluit blaast. En dat verklaart in ieder geval het een en ander wellicht... Dat heeft uh, in ieder geval vermoedelijk voor de sfeer in Huizen Kamphuis vanavond positieve gevolgen en voor die in Huizen Lindhout misschien wat minder. <laughs> maar ach, daarmee is dat rechtgezet en hoe het precies zit, zoeken we zo meteen in de rust nog even uit. Maar dit zou het verhaal moeten zijn. Vond jij dat hij een penalty had moeten geven bij Finn Bogasson? Nee, vond ik niet. Want er was een botsing, vond ik er geen overtreding bij de tweede grote kans die hij kreeg. Uh, dat vond ik niet, dus dat heeft hij uitstekend gedaan. Nu heeft hij het ook uitstekend gedaan, want gefloten voor rust, 1-0 bij utrecht Heerenveen. Electric Light Orchestra, een sweet-talking woman. De wedstrijd Goa eagles herakles werd na 21 minuten definitief gestaakt. Daarover Goa Trainer Foukeboy. Begin uh, van de hervatting uh, had ik het idee dat dat ging nog wel, maar uh, ja, dat werd, uh, het werd te gek. en uh, ja, Ik heb ook aangegeven, wat mij betreft, uh, stoppen. Want het gaat ook om de veiligheid van de spelers. Nou, ik merkte wel aan de scheidsrechter... er was even een moment dat ik contact met de vierde man... dat ik een voordeelregel zag die, die niet toegepast werd. En ja, toen werd al gezegd... Uh, in verband met het veld wordt er nu uh, aan andere dingen gedacht. En niet snel daarna gebeurde, was er nog een duel. Ja, als je op een gegeven moment ook alleen maar gaat fluiten... omdat het uh, niet meer veilig genoeg is. En dat snap ik, want uh, er kwamen glijpartijen... niet met uh, het idee om overtredingen te maken. Nou, dan moet je stoppen. En, uh, ik vind het een wijs besluit, ja. Uh, tijdens die uh, eerste onderbreking heb je nog wel het gevoel van nou, oké, okay, we gaan uh, doorvoetballen. Hoe houden, de bol dan uh, paraat en uh, bijeen? Ja, binnen. Uh, natuurlijk ook even de omstandigheden meenemen. Dat als uh, het veld uh, niet echt toelaat om, om goed te kunnen voetballen, dat je op plan B moet overgaan. Uh, nou, dat wisten we. Uh, en ja, tussendoor jezelf warm houden. We hebben de middelen fietsen en uh, de spieren soepel houden. Ja, en dan uiteindelijk heel kort even op het veld de warming-up en starten. Dan moet je er weer staan, de knop om. Maar uh, ja, dit, uh, dit, uh, dit, dit, dit, dit moeten we niet willen met z'n allen. Het is een streep door de rekening? Want je hebt natuurlijk een slechte week achter de rug met die 5-0 in Breda. En uitschakeling voor de beker tegen Excelsior. Dan wil je spelen, wil je winnen om weer terug te komen in het goede ritme? Ja, we hadden daar echt de focus ook op vandaag. Dus uh, wij hadden heel graag uh, natuurlijk uh, dat deze omstandigheden er niet waren. We waren er klaar voor, maar uh, ja, dat is een streep door de rekening. Maar aan de andere kant... Uh, de wedstrijd Excelsior uh, was ook niet een, een verdiende nederlaag. Uh, maar ja, het resultaat staat er. En, uh, en daar kijken iedereen naar, wij ook. Ja, maar goed, vandaag niks aan te doen. Overmacht. Ja, overmacht. Uh, nogmaals wijs. En, uh, in eerste instantie veel te gevaarlijk met het onweer. En uh, in tweede instantie het veld was niet... Uh, niet uh, dat kon niet. Dus uh, we gaan een nieuwe datum uh, plannen. Kambuur Feyenoord eindigde in 0-2. En uiteraard was Dwight Lodeweges, trainer van Kambuur daarmee niet tevreden. Hij vond dat zijn ploeg het niet verdiende te verliezen. Nou, Ik baal zeker. Het is hartstikke zuur. De stemming in de kleedkamer is er ook iets van... Uh, je verliest wel eens wedstrijden, maar dit is, dit is gewoon een zure manier waarop. Hè. Volgens mij heb je het gewoon niet verdiend. Zeker in tot aan de 2-0 heb je het zeker niet verdiend. Maar je laat het liggen in de eerste helft? Ja, we hebben ze... We hadden ze gewoon helemaal onder controle in de opbouw... in, in het zoeken naar een vrije man, in het, in het doorkomen, in het krijgen van kansen. Van Brans, die van Bakker, daar ja, zijn er gewoon een aantal. En die moeten er gewoon in. Wel heel goed gevoetbald, maar dat gebeurt niet. En dan loop je vlak voor rust zelf in het mes, hè, door uh, hun in de tegenaanval in de counter. Dan schieten ze hem in de laatste seconde binnen. Ja, dat kan niet, dat mag niet. Het, gebeurt wel. Ja, het zijn van die clichés in het voetbal die uh, maar weer eens waar blijken te zijn. Zo vlak voor rust tegen een goal aanlopen is gewoon uh, nou, nog net geen knock-out... maar het zat er wel tegenaan. Ja, en ik vind nog wel dat we de rug gerecht hebben hoor, in de tweede helft. Dat we, dat we in die, die eerste fase tot aan die 2-0... Dat, nou, dat we nog wel een redelijk aan voetballen waren. Maar ja, dan komt die 2-0 en dat is de bekende mokerslag. Dan, dan wordt het al een stuk minder. Maar ik kan, ik kan de spelers niks verwijten. Ze hebben, ze hebben enorm hun best gedaan. Heel hard gewerkt. En ik vind een uur lang, zeker een uur lang, echt ook gewoon heel goed gevoetbald. Ja, dus uh, wat blijft hangen? Dat zijn, uh, zijn die kansen die, die gemist worden voor rust. Ja, wat blijft hangen zijn die kansen. En dat je dus nul punten hebt. En uh, dat het dan niet genoeg was. Maar wat ook blijft hangen is dat uh, voor mij het gevoel van... wij zijn wel op de goede weg. Als je, te, als je tegen een club als Feyenoord zo de baas kunt zijn in de eerste helft... Waarbij onze keeper Leo uh, Nienijs, die heeft uh, na 13, 14 minuten de eerste bal op kool gekregen. Uh, ja, dan, dan vind ik dat we op de goede weg zijn en die gaan we ook, uh, daar gaan we ook in. dan gaan we verder. Imagine Dragons bent uit Las Vegas on top of the world. Al gememoreerd, Feyenoord won bij Cambuur met 2-0. Mitchell tevreden kan in ieder geval terugkijken op een mooie middag. Hij maakte zijn eerste doelpunt voor Feyenoord. En daar was hij logisch wel tevreden. Nee, nee, alsjeblieft. Niet tevreden. Happy? Blij. Content? Ja. Hij Geluk... was er content mee. Gelukkig. Ja, zeker. Uh, helemaal zo'n wedstrijd wanneer het belangrijk is. Uh, ik denk dat je naar de 2-0 uh, daarmee toch uh, de wedstrijd op slot gooit. Je moet geduld gehad hebben hè, de laatste tijd, of niet? Ja, zeker weten. Um, ik natuurlijk, altijd pellen voor me. En um, ja, die, is, uh, die, die is er nu dan niet bij. In begin nog op de bank, want Amateur start. Het maakt me eigenlijk alleen maar gretiger. En, uh, het ging op de training en bij de belofte ging het al lekker. En, uh, ja, het, is, uh, het is goed dat het uh, zo heeft uitgepakt. Ja, Zo'n speler die. Uh, ja, onvrede klinkt zo negatief. Maar, maar zeg maar, dat, die vorm van onvrede omzet in prestatiedrang. Nee, ik denk dat je het sowieso altijd een trainer lastig moet maken. En, uh, na, na de vorige wedstrijd uh, viel ik lekker in. Ja, dan uh, smaakt dat naar meer en uh, wil je nog meer bewijzen. Je ziet uh, die wedstrijd uh, zich afspelen. Denk je dan niet bij jezelf van ze zouden mij als aanspeelpunt uh, als spits... want je bent een ander type als Armin Terel zonder hem iets te kort te willen doen... wel goed gebruiken? Ja, ik denk dat uh, daarom ook de wissel heeft plaatsgevonden. Uh, en, uh, ja, dat het uh, zo uitpakt, dat is uh, voor mezelf natuurlijk heerlijk. En, uh, ik voelde me goed, dus uh, het was mooi. Was dit een echte tevreden goal? Dit was een tevreden goal. Ja, zo hangen in de lucht en dan, dan lekker knikken? Ja, tuurlijk. Uh, ik, ik ben kopsterk. Dus uh, ja, het was een uh, heerlijke voorzet van voor Ruben Schaken. En uh, is dan is het mij om het af te ronden. En dat zat er goed in. Um, ik kan me voorstellen dat je trainer aan het twijfelen gaat voor volgende week. Dan speel je in eigen huis. Uh, Koeman zei het net zelf al, meer balbezit, uh, meer vanaf de flanken... Ik denk dat hij, uh, dat, hij, dat hij zomaar voor je zou kunnen kiezen. Je hebt een week om dat af te dwingen. Ja, zeker. En wat ik al zeg, het is aan mij om, uh, om het te laten zien. En uh, dat doe je met uh, zulke invalbeurten. En, uh, ja, gewoon hard te trainen. En dan zie ik het wel weer uh, hoe, hoe de trainer wil starten. En als ik erin moet, dan uh, zal ik er staan. En als ik waar sta, zal ik er ook uh, alles aan doen. Ja, laat je niet snel gek maken, hè, volgens mij? Niet zo snel, nee. Dat zijn beetje Mitchell tevreden tegen Jeroen Elshoff. De Belgische veldrijder Sven Nijs heeft in Zonhoven in Vlaanderen... de tweede wedstrijd voor de superprestige op zijn naam geschreven. Hij klopte zijn landgenoot Niels Albert in de eindsprint... en won de Zandcross voor de vijfde keer in zijn carrière. Klaas van Tornout, winnaar van de eerste wedstrijd in Ruddervoorde, werd derde voor Nederlands kampioen Lars van der Haar. Nijs nam door zijn zegen ook de leiding in het klassement over van Van Toornhout. Hij heeft nu 29 punten tegenover 28 voor Van Toornhout. Albert staat op 25 en Van der Haar heeft er 24. Dit is Radio 1. Het is half zes geweest. Gert luc Een windhoos heeft in wijk bij duursteden veel schade veroorzaakt. In de wijk Molenvliet vlogen dakpannen van huizen, sneuvelde veel ruiten en werden bomen ontworteld. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht zegt dat de schade omvangrijk is, ook op een naastgelegen bedrijventerrein. Voor zover bekend is bij de windhoos in de wijk bij Duurstede niemand gewond geraakt. De hulpdiensten waarschuwen mensen om niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. De mensen die wel buiten zijn worden uit de buurt gehouden van geknakte lantaarnpalen in verband met elektrocutiegevaar. Bij een grote milieucontrole in Drentse natuurgebieden zijn zo'n 30 mensen beboet. Er zijn boetes uitgedeeld voor wildcrossen, autorijden waar dat niet mag, illegaal afval dumpen en het niet aanleiden van honden. Een van de tientallen controleurs werd bij de actie bijna aangereden door een automobilist die hij wilde bekeuren. De bestuurder ging daarvan door en is nog niet aangehouden. Volgens de provincie Drenthe komen er regelmatig klachten binnen over bijvoorbeeld wildcrossers en mensen die illegaal afval dumpen. Om een eind te maken aan de overlast zijn verschillende organisaties vandaag gezamenlijk gaan controleren. Onder meer staatsbosbeheer, natuurmonumenten. De politie en de provincie neemt mee. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer met Peter Kapers munke Ja, u hoorde het net al: een windhoos in een wijk bij Duursteden. Ook in Arnhem is er eentje gesignaleerd. En het was sowieso een onstuimige middag met regen, hagel, onweer en ook windstoten. Maar de wind neemt nu wat af en de meeste felle buien die trekken nu het land uit. Morgen wordt het een hele natte dag met echt veel regen. En dat begint uh, aan het eind van de avond al. En deze regen die houdt dus de hele nacht aan en duurt ook tot morgen ver in de middag. Daarbij staat er ook vrij veel wind. Vannacht eerst zuid tot zuidoost. In het binnenland windkracht 3 A4 en aan de kust windkracht 5. En morgen overdag dan draait de wind naar het noordwesten... en neemt verder in kracht toe aan de kust tot windkracht 7. Aan het eind van de middag wordt het dan dus vanuit het westen droog... en breekt de zon misschien nog heel even door. Maar s'avonds dan volgen er alweer nieuwe buien. De maximumtemperatuur van 10 tot 12 graden die hebben we ochtends al. Smiddags dan wordt het een graadje of 9. En dan de rest van de werkweek. Ja, dan krijgen we ronduit wisselvallig herfst weer met af en toe zon... maar ook veel wind en regen. Nu je Verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... staat Viele een ongeluk tussen Born en Echt 2 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij... Werkzaamheden aan de oostkant van Amsterdam die verhoorzaken al het hele weekend vertraging. Het gaat om de A10 Oost richting Amersfoort en Utrecht. Die is dicht bij knooppunt Watergraafsmeer. Op de A9 staat daardoor file door omrijders. Van Diemen naar Amstelveen bij knooppunt Hodendrecht 3 kilometer. Het is ook extra druk op de A10 Noord naar Zaanstad door die afsluiting. Voor knooppunt Koenplein staat 4 kilometer. Hagelstenen die tijst het verkeer op de A12, Utrecht richting Arnhem. tussen de Alfred Wageningen en de Alfred Oosterbeek 4 kilometer. En ook op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat file tussen Lexmond en Noordeloos 3 kilometer. Radio 1. NOS langs de lijn. Utrecht, Herenveen, tweede helft is begonnen. Bas Sticheler. 1-0 en een goede paas van de Heerenveen, uh, waar Veen. Uh, waar nu aan de bal komt. 1-0 is het dus voor Utrecht. Eerste minuut van de tweede helft. Zierk schitterende beweging. En gaat dan naar de grond in het strafgebied van Utrecht. Wil een strafschok. Kijkt smekend naar de scheidsrechter. Maar de scheidsrechter doet niks. En zegt: uh, Staat u maar weer op. Nou heeft Utrecht daarmee de bal gekregen via Ruiter. Is het met de schrik vrijgekomen. Niet helemaal voor het eerst. Want in de rust zo even nogmaals naar wat herhalingen gekeken van dat moment. Wel of geen strafschop met Vim Bokerson En waar ik toch in de eerste helft vrij. Uh, enthousiast riepen, het was er zeker geen. Ben ik daar toch wel een beetje aan gaan twijfelen. Want, ik durfde uh, het niet te zeggen. Daar, ik durf nee, jouw Heerings autoriteit in, niet aan te tasten. Herings <laughs> komt daar inderdaad wel heel erg uh, onhandig voorbij lopen. En je kan toch niet zeggen dat Herings de bal raakte. Ik je kan toch wel zeggen dat hij zijn tegenstander daar flink en zwaar geeft. Dus hij had de bal zeker op de stip gekund. Maar dat deed de scheid er niet. 47 minuten onderweg. En zo eh, is er een wedstrijd waar wel het een en ander over te vertellen valt. De enige die scoorde was dus Toornstra, die deed dat uit een vrije schop. Waar toen we toch met herhalingen bezig waren, ook bleek dat er een behoorlijk gaatje in de muur ontstond van de Heerenveen. Dat zag er ook allemaal niet heel zeker uit. En daar heeft Toornstra zeer goed van geprofiteerd. Nu mag Toornstra opnieuw een nieuwe vrije schop nemen, maar deze bal ligt wat verder van het doel weg. En gaat op voorzet opleveren op een van de meegekomen hoofden. Bulthuis mee, Herings mee. En wie wilde koppen? Iedereen wil koppen, maar van de Heerenveen zijn ze het die het doen. De bal wordt dan met een omhaal door Finn Bogerson. weggewerkt. Het Friese strafgroepgebied uit. Komt er voor de voeten van, van de der Aan de linkerkant loopt dan de aanval van Utrecht verder via Ayoub. Die handig langs de tegenstander draait. Maar dan de voorzet. Ze moeten geven. Oh, binnen door. Dat kan ook naar nou, Oor. Oor met de voorzet. Bal verrichting, richting veranderd. En stuit het hier in het doel. Nee, net ernaast. Een deel van het publiek juicht al. Omdat ze de bal optisch bedrog binnen zagen vallen. Maar de bal rolt net aan de andere kant van de paal voorbij. Noordveld, de keeper van Nerenveen, stond omdat die bal van richting werd veranderd totaal op het verkeerde been. Dan zal het op zijn opluchting zien dat het hier slechts een hoekschop oplevert voor de thuisclub Na 48 minuten nog altijd 1-0. Doornstrijf de bal klaargelegd. En de koppers, ja, die stonden er nog, kunnen nu opnieuw in stelling worden gebracht. Bal door Herenveen via Finn min of meer doorgekopt. Komt er wel aan de andere kant het strafstelgebied weer uit. Wordt dan opgevangen door uh, Nofor die in het elftal gekomen is bij Heerenveen. Maar ingeleverd weer bij de Ridder. En zo heeft Utrecht de bal weer terug. En is het uh, in het tweede bedrijf toch wel weer aardig om te zien dat het levendig is? Dat is het, in het met name het begin van deze wedstrijd er ook geweest. Utrecht scoorde, Herenveen nog niet. 1-0 in de gal gewaard. Langs de lijn. Wat is de Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. In de Engelse Premier League eindigde de topper tussen koploper Arsenal en Liverpool gisteren in een 2-0 overwinning voor Arsenal. Cazorla en Ramsey waren de doelpuntenmakers. Arsenal, de ploeg van coach Arsène Wenger, heeft nu vijf punten voorsprong op Chelsea, maar wil over een titel nog niet praten. It's positive and nice, but uh, uh, it's uh, not today. Of course, it's very early in the season. What we want, uh, it's good for the confidence of the team and uh, for the ambition as well and uh, hopefully uh, it gives everybody, gets everybody around the team uh, uh, to support us and uh, continue to do that. Het is mooi, zegt Wenger, al is het nog vroeg in het seizoen, maar we zijn wel vol zelfvertrouwen. Het is ook goed voor het zelfvertrouwen en ik hoop dat iedereen nu achter het team blijft staan. Al dus Arsène Wenger. Ook Tottenham Hotspur leverde punten in ten opzichte van Arsenal. Tottenham kwam niet verder dan 0-0 bij Everton. De Van Ajax overgekomen Eriksen viel vijf minuten voor tijd in. Nasser Chatley is nog steeds geblesseerd en ontbrak dus. Manchester City haalde met 7-0 uit tegen Norwich en Manchester United won ook met 3-1 bij Fulham van trainer Martin Jol. Robin van van Pessy scoorde de tweede en verbrak daarmee het record van Jarold Hasselbank als meest scorende Nederlander in de Premier League. Van Pessy heeft nu 128 doelpunten gemaakt in Engeland. Chelsea verloor uit bij Newcastle met 2-0 uit Ajaxiet. Anita had daar één assist. Chelsea coach Mourinho was not amused. I'm angry. Uh, because I don't understand. When you feel that uh, your players are not tired, is what um... I don't like it. It's a feeling I don't like it, is something I have to fight. Moreno is boos. Hij houdt er niet van als spelers. Uh, niet moe van het veld komen en hij vindt dat hij daar tegen moet vechten. Bij Stoke City tegen Southampton scoorde de doelman van Stoke, Begovic. Dat deed hij in de eerste minuut. Hij trapte de bal naar voren... en door de wind waaide die bal het doel van Southampton in. Het eindigde daar in 1-1. Om vijf uur is begonnen in de Premier League Cardiff City tegen Swansea. Het is daar nog 0-0. Arsenal staat dus aan kop met 25 uit 10 gespeeld... en dan volgen Chelsea, Liverpool en Tottenham allemaal met vijf punten achterstand. In de Bundesliga won Bayern München met 2-1 bij Hoffenheim en evenaarde daarmee het Duitse record van 36 gewonnen wedstrijden op rij. Philip Laam van Bayern wil er alles aan doen om daar nog een paar wedstrijden aan toe te voegen. Ja, dat is natuurlijk een ziel, Also Als men je record kan of of kan, dan wil men ze ook bekomen en wil men dan ook den record hebben. En deswegen is dat zeker een grond om volgende week weer gas te geven. Het is volgens Blaam het doel om volgende week weer te winnen... het record uit te breiden en gas te geven. Het eerste thuisduel van Gert-Jan Verbeek bij Nürnberg werd een teleurstelling. Freiburg versloeg de ploeg van Verbeek met 3-0. Een zorgelijke toestand volgens Verbeek. Ik zorg me wel in die zin uh, dat je de zorg hebt... Uh, voor, uh, voor het behoud van Nürnberg in de Bundesliga. Want daar ben je voor aangesteld. Dat is ook het doel. En, uh, en, uh, en daar moeten we aan, aan, aan blijven werken. En, ja, de competitie duurt vierde de wedstrijd, maar ik begrijp wel uh, dat toen straks ook bij die, bij die fans na afloop van de wedstrijd dat het teleurstelling is. Hè, dat ze uh, zauer zijn zoals ze het in Duits mooi zeggen. Dat ze zouer zijn. En, uh, en daar zijn wij ook. Wij balen er ook van. Niet alleen Verbeek baalde ook Bert van Marwijk. Hij verloor met HSV met 2-0 van Borussia München De wedstrijden van vandaag, Augsburg, mains 2-1. Ja, dat was de enige wedstrijd. En om half zes is Eentje begonnen... Ja, de Bremen. Hannover 96, 0-0 tussenstand. De stand aan kop. Bayern München, 11 gespeeld, 29. Op één puntje gevolgd door Borussia Dortmund. En daar weer drie punten achter staat Bayern Leverkusen. In Spanje won Real Madrid gisteren met 3-2 bij Rayo Vallecano. Ronaldo die maakte de twee. En Benzema zorgde daarvoor de doelpunten. Gerrit Bale zorgde voor twee assists. Barcelona won vrijdagavond met 1-0 van Espanyol... door een doelpunt van Sanchez. Wedstrijden van vandaag. Getafe tegen Valencia werd 0-1. Na drie nederlagen op een rij, eindelijk weer eens een overwinning voor Valencia. En sinds vijf uur is bezig Atletico Madrid tegen Atleti Club. Het staat daar nu 1-0. Nog niet verwerkt in de stand. Barcelona heeft 34 punten. Atletico Madrid staat er vier punten achter, maar is dus nog aan het spelen. En Real Madrid is de nummer 3 van Spanje. Staat nu zes punten onder Barca. Italië. In de Serie A won koploper A.S. Roma donderdagavond met 1-0 van Kievo. Het was al de tiende overwinning op rij voor de Romeinen. AC Milan verloor met 2-0 van Fiorentina en dat was voor de vijfde keer dit seizoen. Daardoor is de positie van trainer Allegri bijna onhoudbaar. Filippo Inzaghi en Clarence Seedorf worden al genoemd als zijn opvolger. Inter steeg vandaag weer naar de vierde plek door Udinese met 3-0 te kloppen. Stand aan kop. AS Roma 10 gespeeld 30. Napoli 11 gespeeld 28. Juve 11 gespeeld 28. Vanavond speelt AS Roma nog tegen Torino. In België kan Anderlechtrainer John van der Brom even opgelucht ademhalen. Zijn ploeg won gisteren met 3-1 van Leuven en klom daarmee naar de vierde plaats. Standard Luik heeft na vier wedstrijden op rij zonder zegen eindelijk weer eens gewonnen. Standaar versloeg AA Gent met 1-0. En Standaar Luik is de koploper met 33 punten. Racing Gent heeft er 1 minder. En Zulte Waregem is de nummer 3 van België. Vier punten onder de koploper. Bas 2-0 bij Utrecht, Herenveen. door een uh, curieus doelpunt. dat uiteindelijk uh, wordt goedgekeurd. omdat er ook nog een uh, zweempje van buitenspel aanhangt. Daar is Van Basten nu zelfs zo boos over. dat hij het veld in komt om daarover te gaan klagen. Moelenga is degene die de laatste zetje geeft. De goal telt. Van Basten wordt nu zelfs naar de tribune gestuurd, heb ik de indruk. En ik denk dat Moulenga inderdaad buiten spel staat. Wat eraan vooraf gaat is een vrije schop vanaf een meter of twintig. Die bal wordt door Utrecht niet door Toornstra op het doel geschoten. Maar kort genomen. Dan komt hij bij de ridder. De ridder wil schieten op het doel. Die bal spat er eigenlijk uit. Komt vervolgens uh, tegen de paal aan. Stuit het dan vervolgens weer terug. En komt dan voor de voeten van Moulenga terecht. En die tikt dan van dichtbij binnen. Maar ik denk dat op het moment dat de ridder probeert om te schieten... Mulenga buiten buitenspel staat. En als hij dan even later de bal binnen tikt... ...dan kan ik me de boosheid van Van Basten voorstellen. Gek genoeg wordt hij volgens mij nu niet naar de tribune gestuurd... ...maar mag hij gewoon weer in de dugout gaan zitten. Even kijken. Terwijl hij toch echt een paar meter in het veld stond. Nee, hij moet weg. Van Basten wil graag weer de de koud in... ...maar wordt nu weggestuurd... ...omdat hij zich zo opwint over deze tegengoal. ...na 55 minuten in de gewaard, Het doelpunt dus van Moelenga. Wat het uh, terugzien meer dan waard is. En waarin we in de afloop ook zeker nog even gaan napraten. Want uh, Van Basten wint zich op. Loopt het veld in. Moet nu naar de kant. Wat je ja, dat ook moet terugkijken. Dat, uh, is uh, het gebaartje dat Van Basten maakt. Uh, het zou een middelvinger kunnen zijn, maar oh, daar is de herhaling kijk. voor nodig. Oh, kijk, daar gaan we zo scherp op letten. Want dat zou de zaak uh, in het nadeel van Van Basten nog wel eens kunnen gaan beïnvloeden, ben ik bang. Hij in ieder geval naar de tribune. Dat betekent dat Heerenveen het moet doen met assistenten als baas. En Van Basten moet een mobiele telefoon gaan pakken. Heerenveen is boos, woest, wit heet en gefrustreerd. En Utrecht staat met 2-0 voor door een doelpunt van Moelenga, Zoals uh, duidelijk is inmiddels een doelpunt met een verhaal.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 Marcel Wouda gaat vanaf morgen gewoon weer zwemtrainingen geven in Eindhoven. Dat werd vrijdagavond al bekend. In hetzelfde bad gaat dat dus gebeuren als zijn voormalige pupil Renomi Kromo Dan werkt met haar nieuwe trainer Christian Sloof. Hoe gaat die constructie er in de praktijk uitzien? Edwin Cornelissen vroeg het aan de binnenkort vertrekkende technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, Jacob Verharen. Nou, dat ziet er in de praktijk zo uit dat uh, Eindhoven is een groot zwembad, uh, een trainingsbad, een wedstrijdbad, waar altijd wisselend uh, van locatie getraind wordt. Uh, dus, dus in de praktijk ziet het er meestal zo uit dat ze in de ochtenduren één groep in het trainingsbad ligt, de andere in het wedstrijdbad. En in de middaguren uh, meestal zullen ze allebei het wedstrijdbad delen. En dat kan ook gewoon, ondanks ja, de voorgeschiedenis, de breuk die er geweest is? Ja, het voordeel van zwemmen is, uh, er liggen lijnen tussen de banen en uh, dat is in een wedstrijd ook zo. Je hebt je eigen baan en dan kun je doen wat je wil. Dus, dus uh, uh, het is meer inderdaad, je gaat kijken naar de logistiek, hè, van de hoe, hoe ga je de groepen verdelen en hoe ga je ze in het bad leggen. Uh, maar dat, dat gaat geen probleem opleveren. En hoe zit dat in de verstandhouding, de samenwerking tussen Christian Sloven en Marcel Wouder? Want ja, die hiërarchie verandert natuurlijk wel wat. Ja, inderdaad. Hè. Je praat over een voormalig assistentcoach. die nu net als uh, Marcel bondscoach is. Dus je hebt nu twee bondscoaches in hetzelfde bad. Dat is dus overigens niet anders dan in 2012. Hè. In 2012 was ik de ene bondscoach. en Marcel de andere uh, bondscoach. Dus lagen er ook twee programma's. Dus in, in die zin keren we terug naar, uh, naar die situatie. En uh, nou ja, beide coaches hebben uitgesproken dat dat in goede verstandhouding kan. En dat is volgens mij het belangrijkste. Is het een kwestie van dat ze separaat van elkaar gaan werken of uh, gaan ze ook samenwerken? Nee, ze hebben wel allebei een aparte groep. Nee, ik ben een groot voorstander van samenwerken. Maar in de praktijk is het natuurlijk wel zo dat uh, Marcel zijn overwegingen en keuzes en training maakt. En dat Christian dat ook doet en dat zal wel zo blijven. Femke Heemskerk is daarmee in ieder geval voorlopig uh, verlost van een acuut probleem. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk afvragen, is het voor haar uh, verstandig? Is het verhaal goed om alleen maar met twee open waterzwemmers te trainen? Nou, dat is een uitdaging voor de toekomst. Uh, want want uh, de komende jaar, 2,5 uh, ja, ruim 2,5 jaar naar Rio zal dat niet de meest wenselijke situatie zijn. En ik vind het wel heel goed om uh, in de toekomst te kijken naar uh, wie kunnen daar bijgelegd worden om een goede trainingsgroep te creëren. Want dat is helemaal waar. En ik zie de situatie niet voor me dat dat 2,5 jaar op deze manier stand houdt. We hebben het over Femke Eemskerk, de twee open die nu in ieder geval duidelijkheid hebben. We weten wat Ranomi doet en Bastiaan Leijzen doet. Maar hoe zit het met de rest van de groep die bij Marcel Wouda trainen? Nou, zoals de situatie nu is, beginnen in ieder geval morgen die twee open en Femke bij Marcel. Dat is een groep. En uh, beginnen de alle andere zwemmers bij Christian. En hoe zich dat in de, in de toekomst ontwikkelt, ja, daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Maar daar zullen nog wel eens verschuivingen plaatsvinden. Ook dat uh, heb ik zelf meegemaakt, heeft Marcel zelf meegemaakt. Want onderling hebben wij ook wel eens uh, ja, zeg maar zwemmers naar elkaar doorgepaast. Of hebben zwemmers zelf de keuze gemaakt. Ik zit liever bij Marcel of ik zit liever bij Jacco. En dat moet een natuurlijk verloop krijgen. Lijkt me toch wel een lastige situatie de afgelopen weken... waar jij ook mee te dealen had als technisch directeur nog altijd. Ja, nou ja, kijk, het is nooit leuk. Ik bedoel, uh, uh, en, en het is altijd moeilijk als een coach te horen krijgt... zeker van zo'n grote topzwemster. Uh, ik wil de samenwerking opzeggen en ik ga door met iemand anders. Ik denk dat dat moeilijk is, maar het is wel van alle dag. Het is niet uh, zoiets uh, waarvan we zeggen dat gaat nu nooit meer voorkomen. Want ik vind ook echt dat zwemmers moeten kunnen kiezen voor een programma waar ze in geloven... en ook een coach waar ze in geloven. Vaak hangt dat samen. Dus, dus ja, ook in de toekomst zal dit voorkomen. En het, het hoort bij het werk. Dat zei Jacco Verharen. Nu hoort het nog bij zijn werk. Want nu werkt hij nog voor Nederland. Binnenkort voor Australië. Utrecht-Herenveen 2-0. Van Bast op de tribune is Heerenveen stuurloos. Bas? Nou, dat gevoel heb ik eerlijk gezegd niet eens zo. Uh, na 63 minuten... Uh, Heerenveen heeft geprobeerd om de mouwen op te stropen... en eigenlijk volle kracht naar voren te gaan... in de afgelopen minuten... Dat heeft wat momenten opgeleverd die gevaarlijk oogden en dreigend waren. Maar met name omdat Utrecht af en toe in paniek was. En ballen of inleverde bij de tegenstander. Of een keeper had die de bal in plaats van weg trapte maar omhoog trapte. Dat heeft geen grote kansen opgeleverd. Tegelijkertijd is Utrecht in de... De counters die volgden. Wel gevaarlijker geweest. Dat heeft Moulenga alweer een grote schietkant opgeleverd. Ik denk dat hij overigens weer het spel stond op aangeven van de ridder. Maar de vlag bleef weer naar beneden. Ik zeg weer omdat hij bij de 2-0 toch echt buiten spel stond. Nu is Heerenveen via Lepaar weg. Dat is een aardige beweging. Balk op voor de goal. Wordt uitverdedigd door Utrecht. Met enige moeite overigens. Takagi geeft dan het laatste zetje. Die is zo even in het elftal gekomen voor oor. En zo loopt dat voor Utrecht goed af. Als Heerenveen de kracht nog kan vinden... Om echt de mouwen op te stropen en er vol gas voor te gaan, dan heb ik de indruk dat Utrecht nog wel gaat bibberen. En dat er voor de Friese wellicht nog wel wat te halen is. Maar dan moeten ze het wel vol overgave doen. En moeten ze oppassen voor de omschakelingen van Utrecht. Want die zijn zeker met types zoals Van der Gun en de in je elftal natuurlijk fijnscherp. 65 minuten. Wat staat er op de klok in de goal Utrecht op 2. En Herenveen op 0. Goeie paal, mooie goal. En dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Wedstrijden van vanmiddag. FC Groningen, Rode JC Rust 1-1, eindstand 3-3. 1-0 Kostic, 1-1 Luiks. 2-1 Kierm. 2-2 vlederen uit een strafschop. 3-2 bottegin. En 3-3 fladderers uit een strafschop. FC Groningen verspeelde drie keer een voorsprong. Geen drie punten dus. En dat stak bij trainer Erwin van der Looy. Ik vind dat we er vandaag twee weg hebben gegeven. Dus dat, dat is wel hartstikke zonde. We wilden heel graag. Uh, ook al was maar voor even die uh, boven hier. Uh, uh, meespelen. Ja, we blijven daar wel redelijk hangen. Maar uh, het was een uitgelezen kans vandaag. Om, om dat voor elkaar te krijgen. Hebben we niet gepakt. Uh, toch niet echt heel erg ontevreden. De roep om een basisplaats voor de 17-jarige Rikairo Zivkovic werd in Groningen steeds sterker. Vandaag was het zover. De talentvolle aanvaller mocht vanaf het begin meedoen aan de wedstrijd. Trainer Erwin van der Looy stelde Zivkovic voor de wedstrijd nog gerust. Gewoon gezegd dat je een ding moet doen en dat het duidelijk uitgelegd waarom we hem opstellen. En dat we dat ook van hem verwachten. Ik vind dat hij dat vandaag goed heeft waargemaakt. Het is alleen jammer dat hij uh, ja, een balletje op de paal uh, nog... en één keer had hij het overzicht moeten bewaren... had hij de bal breed moeten spelen op Kierum. Dan was de wedstrijd beslist geweest. Aan de andere kant vind ik dat hij een prima wedstrijd gespeeld heeft. Rode EC sleept dus een puntje weg uit Groningen. Een mager resultaat, want afgelopen week werd er twee keer gewonnen van PSV. Trainer Ruud Brood. Ja, maar dan zie je dat het dan misschien... Ja, het is geen excuus, maar het heeft misschien wel wat krachten gekost. En, en uh, ja, bij Vlagen zag je het wel terug dat we aardig speelden... maar nog niet zo uh, dreigend waren uh, in, in zeg maar, het afmaken. Maar ik denk misschien, ja, of het de juiste verhouding is, weet ik niet. Hebben zij meer mogelijkheden gehad. Mark-Jan Flediris was twee keer trefzeker vanaf 11 meter. De tweede strafschop leverde uiteindelijk het gelijke spel op. Flediris twijfelde hoe hij die penalty moest nemen. Ja, dan uh, is het toch lastiger, vind ik, dan een uh, tweede keer zeg maar, tegen dezelfde keeper. Uh, je gaat toch denken van, uh, zal die denken dat ik naar de andere hoek ga of juist niet? En uh, ik Koos maar voor dezelfde hoek, maar goed, hij ook. Dus uh, ik, had, uh, ik had een beetje geluk. Cambuur Feyenoord eindigde in 0-2. Bij rust was het 0-1, want in de dying seconds van de eerste helft maakte Immers die goal. Tevreden maakte de tweede van Feyenoord. Feyenoord pakt dus drie punten. Het begon eigenlijk heel slecht aan de wedstrijd en Ronald Koeman kan dat niet begrijpen. Nee, daar heb ik geen verklaring voor. Uh, het enige wat, wat, je, wat je kunt bedenken is dat ze, dat ze twijfel hebben. Uh, twijfel in, in, in, in hunzelf, in, in, in het spel. Waardoor je misschien wat apathischer lijkt dan, uh, dan je bent. Maar ik vind gewoon dat je duels moet winnen. Je kunt niet alles winnen, maar alles was voor Kambuur. Feyenoord groeide daarna in de wedstrijd en won dus. Er zijn nogal wat trainers die praten over een zogenaamd proces. Ronald Koeman doet dat niet. Hij wil winnen en beseft dat drie punten goud waard zijn in deze competitie. Dat klopt. Als je een reeks maakt van een aantal gewonnen wedstrijden... dan, dan schiet je omhoog. En ik vind het leuk en aardig een proces, maar uh, ik wil winnen. En, uh, en het proces vind ik allemaal uh, wat minder belangrijk. Bij Feyenoord scoorde invaller Mitchell tevreden. Het geduld van tevreden werd vanmiddag beloond. Ja, zeker weten. Um, natuurlijk altijd pellen voor me. En, um, ja, die, is, uh, die, die is er nu dan niet bij. het begin nog op de bank, want aan start... het maakt me eigenlijk alleen maar gretiger. En, uh, het ging op de training en bij de belofte ging het al lekker. En, uh,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 in het krijgen van kansen. En dan loop je vlak voor rust zelf in het mes. Hè? Dat kan niet, dat mag niet. Het gebeurt wel. Go, hè, Herakles, Heracles. Almelo al. Gestaakt bij 0-0. Scheidsrechter Tom van Siechem legde het duel... vlak na het beginsejaar al een keer stil. Dat was vanwege onweer. Nadat het duel werd hervat, begon het zo hard te regenen... dat van Siechem na zo'n twintig minuten spelen... opnieuw besloot de kleedkamers op te zoeken. Daar werd besloten om de wedstrijd definitief te staken. Van Siegem vond het onverantwoord om verder te spelen. Ja, nou ja, dat is het ook. Hè. Je moet het echte en het onechte gaan onderscheiden. En bij slijdingen en dat soort zaken, ze glijden ze uit of niet, dan nemen ze wel een, een correcte slijding. Het risico en het, de gezondheid van de spelers komt gewoon in gevaar. En uh, ook bij remmen op een gegeven moment, uh, dan stokte de bal en dan stopt de speler en glijdt hij uit. Ja, er ontstaan zoveel hamstringblessures of dat soort zaken daardoor en dat moet je niet willen. Een nieuwe datum om Go Red Eagles Heracles uit dan wel over te spelen is nog niet bekend. En dan is de laatste wedstrijd van vandaag dus nog bezig. FC Utrecht tegen Heerenveen staat na 70 minuten 2-0. Gisteren gespeeld AZ Aden Haag 2-0, 1-0 Goedijen, 2-0 Goedmonson. Ajax tegen Vitesse werd 0-1 in de slotminuut door Kazajsvili. FC Twente, NEC 2-2, 1-0 werd het door Egan. Promes maakte 2-0, Rex 2-1 en Janscher 2-2. PSV, Paxvolle eindigde ook in een gelijkspel. 1-1, 1-0 door Bruma en 1-1 door Benson. En die kreeg in de slotfase zijn tweede gele en dus rood. Vrijdag hoog speelt Erken Senak 3-0. Doelpunten van Hoevelen, Duits en de Rover. Rood was er voor Van Hoevelen. En dan is dit nu de stand in de Eredivisie na voor de meeste ploegen 12 wedstrijden. Er zal eh, na gelang de uitslag utrecht ereveen aan kop niks meer veranderen. AZ heeft 22 uit 12 en is de koploper. Vitesse heeft er 21, Twente 20, Feyenoord ook 20 en dan PSV, Ajax, Zwolle en Groningen allemaal met 19 punten. Cambuur heeft er 12, dan zijn we in de onderste regionen beland. ADO 10, RKC 9 en NEC ook 9. Dan uh, zit het er bijna op. We hebben nog een halve minuut voor de Theo Komen Award. Naar wie Heel gaat snel. Die? Symbolis, symbolisch voor vanmiddag. Een wedstrijd die in het water valt. Luister goed naar Frank Wielaert. Het is uh, beestenweer. Ze zeggen hier ook wel, het is uh, goed weer voor late kikkers. Weet jij nog wat het betekent? Hij heeft het uitgelegd later. Nee, jij bent eens gaan googelen, toch? Ja, ik vond precies één treffer op dit spreekwoord. Maar het bestaat dus wel. Ja, nou ja, het was een krankzinnige week. En, en die uitspraak past er een beetje mee. Standbeeld van Koemelijn... Uh, uh, beklad blatter die Ronaldo nadoet. Het was gewoon een rare week. Een fijne zondag nog. Mijn naam is Romane. En dankzij Feyenoord topscorer heb ik een baan gescoord. En daar mag ik Feyenoord ook mee feesteren. Topscorer is meer dan het voetbalproject van het jaar. Eredivisie is meer dan voetbal. Check alle winnaars op voetbal.nl Vanavond in de tv-show. Wat zijn toch de magische krachten van de Indiaanse Amma? Elke dag willen ergens ter wereld duizenden mensen door haar geknuffeld worden. Verder een Nederlandse schilder, die met name in het buitenland wereldberoemd is. En de Vlaming Tom Waas die de meest krankzinnige halsbrekende niet te verzekeren toeren uithaalt... om van zijn tv-programma een succes te maken. De tv-show na de reunie, Nederland 1. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekeren. Ja, toch een draagmuur.